Wij beginnen de zogerles, 64, pagina nun, elf, 51. De linker kolom, de nieuwe alinea, vanaf de regel, de regel 16. We bevinden ons in de letterbed. Dus de letterbed is nu aan de buurt. En de schepper wil door deze door letter de wereld scheppen. Maar hij zei iets dat jij bent het begin, het begin van het scheppen. And that is what New Zohar gaat ons verklaren. De linker kolom, de regel 16. We zeshamar shiruta le mevare alma duvelepunt. And that is what he zegt. Shiruta het begin. De alma om De wereld is gegaan. De wereld is gegaan. De wereld is gegaan. De wereld is Laatkala neikent in tova, um aspeke, et, aulam, lichlaal twintach, hachlimu. De reichel zestien dubbel dat dubbel dat punt. Shiruta, Shiruta, betekent het gala, het begin. Umore was en leer daarmee. Ki loka wa et achttien or habracha. Ki loka wa dat niet vastgesteld werd, vastgelegd werd. achtin. Achttien. Or, Habracha het licht van de zegening. moet om voor de vervolmaking van de wereld, om de, van de, wereld, de wereld tot volmaaktheid te brengen, beter te zeggen. Ella le, tova, maar, voor een goede begin. Dus de letter B is alleen voor het goede begin van de schepping, 19. O, ma, speket, le, en voldoende, om de wereld te brengen, lichtlijl 20a, tot het algemene, te, tot de algemene volmaaktheid. Punt. Watam hoe, Ki oor ze, de gesedim, 21. hoe, בחינת וק בחסר ראש ועדיין אינו מספיק תוין תוינתח להולדת נשמות לפריה ורווייה כי אין הולדה תרין תוינתח לשום פרצוף מתרם שישי אני קראים תוינתח ראש naar de punt. Wat de amhu en de reden daarvan is, de reden daarvoor voor het feit dat de letter bet is alleen maar het begin. Dat leidt naar volmaaktheid, maar niet zal niet de absolute volmaaktheid brengen. De reden daarvan is ki or de hassadim, want dit licht van hassadim want dat is Geset van Chogma. Dat is toch wel Gesset. Dat is dit licht van Gassadim 21. Hoe we vak wak, rosh, roos. Dat is het aspect van wak. Dus zes, het licht dat alleen maar zes sferot is. En met een, waarbij het hoofd ontbreekt. Ik zal direct. Uh, ik, ik ben nu gebleven nu bij de comma van de regel 21. Ik wil uh, hier direct iets, het is misschien natuurlijk is het niet uh, hoe zeg ik dat methodisch, methodologisch, is misschien niet zo handig wat ik wil doen met zoger, Want systematisch is het niet. Want met alle andere onze vakken, kan ik het wel doen dat ik kan uh, een zin uh, uitlezen. En dan kan ik dat deze in de zin vertalen. En dan kan ik een beetje wat zeggen wat, wat, ik, weet je, wat er bij, bij mij opkomt om een beetje toe toelichting te geven. Maar met zoger gaat het niet. Grijpt u dat? Met zoger gaat het niet, waarom niet? Als ik nou gewoon vertaal en zin wat ik lees, terwijl, terwijl ik lees, komen bij mij dingen op die ik moet direct zeggen. Het is net als bij het eten. Je kan niet... En als ik dan eerst de zin uitlees, natuurlijk is het goed om de taal te leren, dat kan niet... Dat mens gaat niet... Dus uh, raakt niet in verwarring. Maar dan missen we het belangrijkste... Het voor, voor ons is zoger licht ontvangen terwijl wij lezen. Denk. Licht ontvangen terwijl wij lezen en ik trek dat allemaal aan en ik moet het iets zeggen. Ja, denk. Zelfs binnen de zin, binnen de vertaling zelf ga ik iets een, een zeggen. Dus let op dat het lijkt wel natuurlijk onhandig en verwarend voor, voor, me, voor de mensen. Maar toch is het anders, kan het niet. En dus is het geen zoger. Misschien kunnen we dat al kunnen, dat anderen dat doen, maar ik niet. Want dan komt bij mij op wat ik moet zeggen dan op dat moment. En dat is dan, voor ons belangrijk, is het licht ontvangen bij de zoger. En niet de taal. De taal komt vanzelf. Dus let op alleen, ik zal zeggen bijvoorbeeld, uh, dat ik ben gestopt bij de regel 1, dan, dat en dat, na de coma. En dan gaan we verder. Deel? Want als ik dan een hele zin uitlees... En dan wil ik pas. En terwijl ik lees, moet ik iets zeggen, maar dan onthoud ik. Oh, zeg het, ga mij vasthouden als ik het zeg. Nou, ik, straks als ik het uitgelezen heb, dan ga ik het vertellen. Dan kan ik het niet doen. Dan is het net als mosterd na de maaltijd. Hè. Goed, is goed. Dus dat, daar, daar, daarom zeg ik dat jullie ermee rekening houden dat jullie dat. Dus wat hij zegt ons: dat. Uh, dat, dat komt om de reden. Waarom is dan, waarom dat de letter bed of het, de, het licht van de zegening, dat letter bed ver, ver, ver, vertegenwoordigt. Uh, waarom kan de letter bed niet brengen naar de absolute volmaaktheid? Alleen maar begin van de, het begin van de volmaaktheid. Dat komt, zegt hij, omdat dit licht van bed, van de letter bed, is het licht van Ghassadin. Gesset, weet je dat we weten wat Gesset. Het is wel Gesset van gogma. Het is wel hoog, het is Gesset van gogma, maar het is toch wel Gesset. Duidelijk, dus zelfs Gesset van gogma blijft Gesset. Het is toch wel geen, ja duidelijk, het is wel voor de helft als het ware gogma, maar het is toch wel Gesset. En, en zegt hij dat, dat is Gessadim, zegt hij. En dat is het aspect van Wak van Zes. Sferot beheer zonder hoofd. Ja, wat betekent? Elke persoon heeft tien sferot. Als hij zegt dat het licht is alleen maar licht alleen maar uh, uh, in het aspect van wak of wak tzavot letterlijk of zes uiteinden, dus zes sferot alleen van het licht is, dan betekent dat het alleen maar chassadim is. Wat betekent zes? Zes uiteinden, Dat is zeer en pin, Duidelijk? Altijd moet je weten. Zes, als het zegt wak of zes sferoot, betekent zeeranpin. Dan zegt hij dan alleen zeer en pin van het lichten is er. Wat betekent zeer en pin van het lichten? Zes sferoot alleen van het lichten. En, zeer en pin, altijd let erop. Zeranpin heeft geen hoofd. Dus alleen maar zes sferoot van het licht. En geen hoofd. En, het, en van het hoofd komt gochma. Duidelijk? En wat zegt hij ons dan hier in dit geval? Dat die letter B, die brengt alleen maar wak van het licht. Ja, dit licht alleen brengt, brengt alleen maar geest van gogma, dus wak van het licht. Maar roos, dus de eerste drie, het licht van de eerste drie sferoot, dus het licht van echte gogma en ketter, dat niet. Dat is wat hij ons zegt. Uh, 21. Wa dain, 21 na de koma. Wa dain, een oma spiek, 22. Le holadat ne shamot, le priya En het is nog niet genoeg, zeg die, 22. Le holadat ne om de zielen voor te brengen. Le priya die voor het, le priya voor het. Uh, voor het zich vermenigvuldigen, want dit is dan, voor, zich, voor het zich, om in staat te zijn, de zielen te maken, die in staat zouden zijn, lepria, urvia, voor het zich vermenigvuldigen, en voor, nee, voor het vruchtbaar zijn, voor het vruchtbaar zijn, en zich vermenigvuldigen, want dat is dan een van de, dat is dan een, een voorschrift, dat, vanuit de Torah, dat, maar dan, met dit licht van de letter B kan men dat niet. Men brengt wel de zielen voort, maar de zielen, als het ware, nog niet in de toestand dat zij chogma kunnen zien. En pas de zielen die Chogma echt kunnen zien, die kunnen vrucht, vruchten voortbrengen. Eigenlijk. We kunnen wel kinderen maken hier als mensen, maar uh, voortbrengen, echt voortbrengen, zo uh, wat... Wat ook de mens uh, van oorsprong in staat gesteld werd om te doen. Wanneer wij dat wel zouden kunnen, wanneer, wanneer weet ik maar, teken, bij de uiteindelijke correctie. Wanneer de Mashiach zal komen, dan zal het licht Chogma en het ware licht Chogma met het uit het hoofd. Dus Keter en Bina. Dat zal uit het hoofd zal komen. Zal komen. En dan zullen ook de zielen zouden ook kunnen vol, volbrengen, op de zielen zullen zijn die zelf zouden kunnen uh, voortbrengen. Krachten in zichzelf, in ons zullen krachten op, opgewekt worden, waarbij wij zelf als het ware werelden kunnen voortbrengen. Werelden zouden kunnen, zullen, kunnen, zullen, op, zullen hier naar beneden naar de aarde uh, doortrekken, door die kracht van het licht Chokma zelf. En nu niet. Al die 6000 jaar hebben we alleen maar geset van Chokma. En dat is Chassadim. dat is wat hij ons vertelt. En door dat, door gesed kan men niet. Geset is de kracht van een kleine toestand, als het ware. Is een kracht van, ja, dat is niet genoeg om, te, om de zielen. In, uh, in staat te stellen om dit voorschrift, als het ware, geestelijk, dat qua krachten te, vo te voortbrengen. Voort te, voort te brengen. Ki, 22 na de komma. Ki, 1 holada, 23, le shoem part soef, meterem, 6, yessi, 24, roos. Want, er is geen voortbrengen, er is geen Hollada is geen baren, als het ware, ja? Geen baren, geen voortbrengen. Uh, voor geen parzoef, dus geen geestelijk object kan baren, baren betekent dat hij kan voortbrengen, nieuwe, nieuwe parzoefim. Kan dat niet doen, geen parzoef kan, als het ware, nieuwe parzoefim voortbrengen. Uh, Miterem, al forens, jesige gar vol, alforens die, die partsoef, en gar, dus de eerste, gar is uh, Gimel reshonim, letterlijk. Uh, dus gar uh, betekent licht van het, van het hoofd, dus echt licht van gochma. Alvorens men licht echt gar, uh, uh, licht van het hoofd van gochma verkrijgt, kan men, kan, kan men niet, kan men geen, kan men niet baren, als het ware, kan men geen voortbrengselen uh, tot staan brengen ze daar. Welke gar, welke drie eerste van het licht, heten roos. Gar heet roos. Licht, euh, hoofd. Dus altijd verbinden met zich, verbinden die onderdelen van de partsoef. Drie eerste spheroot in de in partsoef. Wij leren niets anders, wij leren alleen maar tien spheroot. Men kan schepper absoluut niets, niets van de schepper begrijpen, zonder dat men... Ah, uh, dat men tien sferot leert. Tien sferot leert. Alles zit in die tien sferot. De hele verhouding zit in die tien sferot. Alle andere, we kunnen niet differentiëren. We kunnen spreken van God, schepper, maar we kunnen hem niet ervaren. Alleen via die tien sferot. Het is een licht dat enkelvoudig licht ontscheidbaar is. Maar de schepping. Ervaart hem via die tien Sphyrot niets anders. En daarom is voor ons, steeds moeten we teruggrepen naar die tien Sphyrot, zullen we alles ontvangen, alles wat, wat we kunnen ontvangen in die 6000 stadie van correctie. Dus gar, als we horen van Gar, oftewel of Gimel richonneau drie eerste Sphyrot, dan moeten we ook altijd parallel doen met het hoofd, dat is dan hoofd van een parzoof. Ja? Drie delen zijn in de Pardsoef. Als wij spreken van, van vak, van zes uiteinden, of zes feroot. dan hebben we het over lichaam, het lichaam van de Pardsoef. Zeran altijd moeten we denken aan het lichaam van de Pardsoef. Dat is eigenlijk de ware ontvanger van het licht. Ja? Niet ook niet voor hem natuurlijk, maar voor de malgoed. Maar als we spreken van Zeran is ontvanger de ware ontvanger is natuurlijk de Mahout, maar dan uh, Mahout heeft ook in zichzelf zeer en pien in al die andere dingen. Deilig? Dus het middenstuk, het middenstuk van de partsoef is zeer en pien, oftewel zes vieroot. Dus als wij zeggen vak, betekent dat het middenstuk van de partsoef Het is, zo op die manier wordt het ons vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen voor ons om dat allemaal van, een vorm, van de ene uh, Drager van informatie over te schakelen naar een ander. En dat is geweldig. Dus als we lezen de Torah, lezen we de Psalmen, dan kunnen we altijd dan overschakelen naar de tien sferot, naar de tien plaatsen van de partsoef. En dat je, het zal altijd kloppen. Alleen kunnen een beetje, weten hoe dat. Hoe dat want niets anders in geen enkele literatuur wordt dit goddelijke. Geestelijke literatuur wordt het op een andere manier, wordt het iets anders bedoeld. Alleen op een andere manier wordt het geschreven, et cetera. Maar het is altijd die James Ferot die er zijn uh, 24. Na de punt, we erkennen hoe de Mechussar Hashlema we erkennen, en daarom is het, is, het, is het licht, dat licht, bed, is nog euh, heeft nog gebrek aan de volmaaktheid. Punt. We in Jan 25, Hakviyud, Shekawa et Habet, Wabracha, Lemewariwa 26, Ailma. Uh, we we, we, we beginnen bij be 24 na de punt. En jij kan met een vinger, met een ander vingertje ergens, met één vingertje kan je houden waar wij nieuw staan, waar we nieuw gaan lezen. En met een andere vinger bijvoorbeeld, je hebt vijf vingers. Yeah? Bijvoorbeeld, ik kan met een andere vinger bijvoorbeeld houden, plaats houden waar we gestopt waren. Uh, op die manier is het dynamisch, zoger. Al is niet, niet handig natuurlijk, maar het, het, zo moeten we doen. Het is, kan niet anders. We al 24 na de punt. En daarom, dat hebben we gezegd al, 24 na de punt. We 25 We njan 25. And, it has, and the question from the minimale tostand, minimale stand, of minimale tostand, is kviud. Kviud is done. It's what minimale minimal toestand is, but but need minder dan than can than that. That is kviud. And, and, and the question from the minimal toestand Shocka, is that that he, that he, the shepherdess, that he. That he vastgelegd uh, had, die letterbed gaf hem een minimale toestand. Dus minder kan niet dan die bed. bracha en de zegening. Lemeware ba alma om de wereld erdoor te scheppen. 26. Hainu, dat wil zeggen. Lefgenat ikar kolpartsuf. Dat wil zeggen, tot het aspect van de kern van de hele partsuf. Klomaar, dat wil zeggen 27. Zhe ze loya ser mishum partsuf diktusha. Dat dat kan niet uh, dat dat kan niet dat dat dat, dat kan niet uh, dat kan dat dat kan niet, uh, niet, uh, niet ontbreken van elke partsoef van de heiligheid. Dus, dat de letterbed, of de, het licht van de, letter, de letterbed, is altijd aanwezig. Zie je wat je zegt? Want we hebben geleerd, dat zowel in het in eindsof, als in de, in aan het einde van de wereld, uh, aan de wereld is het onveranderlijk, ja, de letterbed, of het licht van het licht van de zegening. Dus wat heeft gedaan, de, de, de schepper op die manier? Dat, dat, is al, um, dat is al vastgelegd. Dat is de minimale toestand. Minder dat, dat kan niet. Dan dat. Maar extra wel. En voor, dus dat is ook een vorm van volmaaktheid. Maar nog niet helemaal volmaaktheid. Hij zal ons zo vertellen. De letter, de, door die letter B wordt dus gewaarborgd. Een zekere vorm van volmaaktheid. Tot, tot de alle zesduizend jaar van de correctie, alleen dat is de top van de volmaaktheid. En dat is wel ingeankerd, uh, ingebouwd, in de schepping zelf. Als wij dat al weten, dat geeft als ons al kracht om, om geloof op te brengen. Dat moet ons geloof op laten opbrengen, doen opbrengen, dat de letter Bet, het licht van het licht van brachat, de letter Bet, altijd aanwezig is, ondanks het feit welke, wat voor alleen, ellende in de wereld plaats zich vindt. Duidelijk? Laten we zeggen de Tweede Wereldoorlog, in de in de meest verschrikkelijke tijd van de wereld, de Tweede Wereldoorlog, over welke oorlog dan ook, precies hetzelfde was. Het licht van de bracha, het licht van de zegening ook in die dagen absoluut schijnt, net zoals uh, uh, altijd. Hebben? Dat is erg belangrijk te weten. Dan weten we dat in elke toestand van ons ook, waarbij, waarmee, waarin bij mij ook, wij ons ook niet verkeren, dat is altijd. het zonnetje schijnt altijd. Dat zonnetje, dat is dat lichtbraga altijd schijnt. Hebben? Dan moeten we dat van binnen dat inkeer doen dat... en denken aan dat... aan die inrichting... van kwiut... van de minimale toestand waarin... de, de wereld bestaat... altijd... Uh, bij gratie van... in al die zesduizend... van de zegening... altijd bestaat de wereld... de wereld is gezegend... En dat is, moeten we goed weten... Dat altijd gezegend is... alleen wij moeten de zegening zoeken de zegening verkiezen en niet de verdoemenis. Het is alleen aan de mens. Zogor vertelt ons dat grote kabbalisten die gingen dan in de woestijn. Leven ook. Maar voor een bepaalde periode van het jaar. En dan voor bijvoorbeeld voor, voor, voor die. Voor het nieuwe, nieuwe jaar Rosh Hashanah, voor het nieuwe jaar wanneer daar moet, dan keerden ze weer terug om naar Yishuv, naar de Yesod, ja, naar de Shin, naar de tweede bodem. Want men kan niet leren wat brachai is, wat de zegening is, als men niet leert wat het kwaad, het kwaad is. Want dat heel goed. Alleen het licht kunnen we alleen maar zien en waarderen op de achtergrond van de duisternis. Wil je echt licht zien, dan moet je gelukkig zijn in duisternis. Want duisternis is licht, alleen dat is een vorm van het licht, dat Zien wij dat als duisternis. En daarom straks, we gaan ook nu verder. En wij, als we klaar zijn, daarmee gaan we een keer weer terug naar de zogar waar we gebleven waren. We beginnen ergens, ergens pagina 6, 5, 6. En dan zullen we geweldig dingen zien. Zullen we zien, waarom is dat die duisternis? Dat de duisternis, we zullen zien dat het de linker lijn. Het is licht, het is absoluut licht. Zonder die duisternis zo zouden wij nooit licht kunnen ervaren. Dus dat is iets wat belangrijk is wat we moeten zien. Maar wat hij ons vertelt, die bed is als het ware, dat is dan geest. En dat is de permanente toestand wat waar de wereld van verzekerd is. Maar het is een begin van de, van de, uh, van de volmaaktheid. We kunnen het zo. Uh, we gaan verder. We gaan naar hen kijken. We can't. 28 Ha-ha-shlama Shel hagar, Shel ga- I said so Shel gar ga Shel gar Hanitsrach. nitsrach De-holada 29 Kvar eino Ikar Bapartsov Ela-nifkan le Tossofot, Bilwat. 27 uh, na de coma. Weenjan en de kwestie 28 haaslama, shelagar, van de aanvulling van de gar, van de drie eerste van het licht. Dus van hochma, van de eerste sferot van het licht. Uh, Hanitsrach lemochin de holada, dat nodig is voor de moog, voor het licht, voor het, voor het licht van voortbrengen, voor het licht van baren, als het ware. Uh, 29. qua dat eno ikar is, bepaartsoef, dat is al niet, dat is al geen hoofdzaak in de paartsoef. Ella, uh, nifkanlifkina, tose voorbeeld wat, maar wordt geacht, alleen geacht, als het aspect slechts als het aspect van toevoeging. Kijk wat je ziet. Dus de vaste toestand, minimale toestand, is het licht van bracha, van de zegening. Ja? Dat is minimale toestand waarbij deze wereld is tot zijn volmaaktheid komt. En dat is dus gewa gewaarborgd en het doet er niet toe wat de mensen doen. Of ze oorlogen voeren, of ze elkaar uitmoorden, of dat doet er niet toe. Dat bestaat in de wereld. Dat is hun probleem, dat ze dat niet zien. Eilig? Maar de tweede, de ware toestand zegt die dan. Dus de volgende, de, het ontvangen van Gar, van, de, van het licht van Chogma, zelf, dus niet Gegeeset, maar Chogma, dus het ontvangen van de. Gar, van de drie eerste van het licht. Dat is een kwestie van de, van uh, van het gedrag van de mens. De mens kan wel periodiek, nu en dan, die gar ervaren. En niet alleen ervaren, maar dus, trekken naar corrigeren naar, de wereld. Dat is de absolute volmaaktheid, als het ware. Uh, 30. Ik had het ons uitleggen. Punt. De Hatalui had aloe bij Massima, tu wim, schelle tachtonim. Dat wil zeggen. Awar, bif, ginaat, Lo, Teheser. Teheser te Ik nauw die zegt nu. 30. De dat wil zeggen. Hatalui aloe bij Massima, tu wim, tachtonim. Dat wil zeggen die. Het ontvangen van de garde, het ontvangen van de drie heersen van het licht, dus echt licht absoluut van de absolute volmaaktheid, uh, uh, hangt af van de goede daden van de lageren. Dus verlageren, dat is een mens, van de lagere wereld. Abaibhinaad wak, maar het aspect wak, dus de zes uiteinden, zes verrood alleen van het licht, dus gerset van gogma Lotte de olam, dat zal nooit, daar zal nooit tekort zijn in de wereld. See, dat is belangrijk, dat weet het weten. En zo so is het, als je ook in het toestand zit waarbij je echt ver, vindt dat het verschrikkelijk het is, wie dat niet heeft, dan blijf doorwerken, blijf van binnen doorwerken totdat je komt tot het gevoel dat, het gesed, dat de wereld door de geest is opgebouwd. Door genade is de wereld opgebouwd. Het is ook een zekere vol, vorm van volmaaktheid. De, de, minima, de minimale toestand van volmaaktheid. Hè? En op die manier ga je eruit. Ga je uit die, die, die impasse. En sto, zo zal, als je dat één keer doet, en nog een keer doet, en nog een derde keer doet, en nog een dan zal je dat bij jou vertrouwen zijn, dat je altijd, te allen alle tijden, uit die impasse, zo uit zou kunnen komen. Maar je moet vertrouwen. Kleine vertrouwtje. En dan nog een keer vertrouwen. En nog een beetje meer vertrouwen. En van die kleine vertrouwen, vertrouwens, komt een grote vertrouwen. Ja, en zo gaat het verder. Maar deze, die, deze gedachte, al dat, de wereld is in zijn minimale toestand is uh, gezegend en ontvangt licht van de zegening dat moet ons kracht geven om geloof op te brengen en in dat geloof komt het licht binnen de volgende pagina pagina nun non bed dus 52 nou, we komen tot de eerste, tot de laatste letter, en die is tevens de eerste letter. We uh, gaan naar boven, de eerste regel van de grondtekst van de zoger zelf. Lamed het de letter Oud, Oud, Lamedhet, 38. Kaima, ot alef. Lo alat. Punt. Amarla kadosh boruhu dubbele punt. Alef, alef. Lama Lit ant alat. Kamai k ke sha'ar. Kesh'aar khol'itvan, punt. Amra kameh, dubbele punt. Ribon alma, begin de hamina, dri. Khol'itvan Itvan Nafkumin kameh, belo toalata. Ma'ana abit taman, punt. Vitu. Deha Yahivta ya, ya hiw, ya fir leot bet. Nivzavza ravrava da velo jaot le malka ila a. Le avra nivzavza de yahav. De volgende pagina. De laatste pagina van dit hoofdstuk de eerste regel de pagina nun gimmel van de zon zelf le avdo, le punt, amarla, kadosh baruchu, dubbele punt, alef alef, afwerghav, de Od bet, ba avre twee alma. Had te heres lecholitwan. Let be Yehuda elabachput. Bach is sharon. Kol chuzbanin drie. We hol de alma. We hol Yehuda. Lohawe et al. Twee keer terug naar de vorige pagina. Pagina B, 52. De eerste regel. Van Hasulam. De rechterkolom. De eerste regel. Lam het get. het Ah nee, ik had nog niet vertaald. Eh, zoger. Laat ik misschien Zoger toch wel vertellen dat ik mijn ook. Aramees ook een beetje erbij doet. Gewoon keken naar die woorden en gewoon. Kaima ot alef stond op de letter alef. Lo alat, zij kwam niet binnen. Amar la kadosh barogu, de heilige gezegende zij, zij haar, tegen haar, dubbele punt. Alef alef. Lama, kijk, heeft haar genoemd, echt voluit, zoals hij gelezen wordt, alle vallen. Lama 2, waarom, let aan, alat kamai, let, waarom jij niet uh, bent binnengekomen, kamai, voor mij, voor mij aangezien, of voor mij aan. Kesha'ar hol itvan zoals de overige, alle overige letters. Amrakame, zei zei voor hem, tegen hem, dubbele punt. ribon, Alma, meester van de wereld. Begin de chamina omdat ik zag drie. Gooi itwan, nafku, min kamech, alle letters die uitgingen, min kamech, van jou, beloo, toilet, zonder resultaat. Uh, zonder, eigenlijk, zonder nut, maar dit is wel betekend, dus zonder resultaat. maar ana, abitaman, wat zal ik dan doen daar? Punt. En bovendien, de ha, ja ja, ja ja, jij gaf toch vier leotbed aan de letterbed, nivzavza, ravrava da, nivzavza is een geschenk, ravrava een grote, een grote geschenk, deze grote, dit groot geschenk, daar is dit, ravrava groot. Uh, Nivzavza nif, is geschenk. Interessant is dat in het in it Hebrews, geschenk is dit woord van Nivzavza Zo so met it deze dezelfde klanken in het Hebraeus is in het Aramees is het geschenk. In het Hebreeuws is het it, uh, iets wat iets wat zeg dat uh, zeer schandelijk is. Ja. Geschenk en schande heeft, heeft erg veel met elkaar te maken. Dus als het goed is, als men echt geeft uit het hart, met de bedoeling, niet alleen uit het hart, uit kennis, dat men geeft dat uit hoge kennis, dat men geeft dat niet omdat men geneigd is om te geven, maar omdat geeft men omwille van het geven, omwille van de schepper. Dan is het wel geschenk. En als men dat niet op een andere manier doet, dan is het een, dat is een schande. Zo, so deze twee talen die, die vullen elkaar aan, als het ware. Van een op een ander. Vloeiend is. Uh, na de koma, vier na de koma. Veloja ut le malkailaaa. En het pas niet, past niet aan de grote koning. Le avra nivzava om af te pakken, af te nemen, af te pakken en het geschenk. De jahef die hij gaf, de volgende pagina, noem gimme de eerste regel, die hij gaf aan zijn slaaf, en, en dat geven aan de ander. Zie je dat? Het is heel iets anders dan de van van vlees en bloed. De grote koning zegt, als hij iemand geschenk geeft aan zijn slaaf, betekent aan zijn diener, dan kan die nooit afnemen. Dan leren we ook daarmee ook de eigenschappen van, van de schepper. Dus eenmaal beloof die, doe die altijd. We gaat die nooit spijt hebben of respect, zegt dat, en terug willen draaien, et cetera. door Baroho. De heilige gezegend is hij, zij tegen haar. <coughs> Dubbele punt. alf alef. alef. Afel gaf ondanks het feit. Afel gaf zo'n afkorting. Vaste afkortingen zijn er. Afel gaf ondanks het feit. De oot bet. Ba. Avrei alma. Dat de letter bet. Door haar zal ik. De wereld scheppen twee. At te le lechol itvan, jij zal zijn, zal zijn het hoofd, aan alle letters, voor alle letters, let be jehuda elavach, er is geen eenheid eh, in mij, anders dan, dan in jou. Bach is sharon, kol in, met in jou zullen alle berekeningen beginnen. Drie. We horen oefde de Alma. Drie en alle handelingen, alle verrichtingen in de wereld van de wereld. We horen Yehuda. Lo, we al en, en de en alle eenheid, en elke eenheid. Lo, elava oot alef zal zijn, zal niet zijn anders dan door de letter Alef. Zie je dat? Door de letter Alef alle eenheid zal zijn. De letter Bet is toch twee. En de letter Alef is één En de eenheid is ja, de eenheid is dan um, is één. De schepper is één. En de ene letter is, hij is in, de, in het alfabet dat één vertegenwoordigt als het ware. zijn nog andere alles, maar de één is één met de betekenis ook één. En daarin zit alle eenheid zit in de letter Alef. Natuurlijk in de eerste letter zit alles, alles wat verspreid wordt naar alle anderen Dat is net als ketter. Ja, natuurlijk. De alef is ketter. Ketter van alle alles. Natuurlijk alles zit daarin. Alle, alle het eenheid zit er daarin. En pas wanneer het, van de letter alles, alles wordt verspreid naar alle andere letters, dan komen allerlei scheidingen, allerlei uh, de ene tegenover een andere. ja, heeft de schepper geschapen, et cetera, et cetera. Maar in Alef zit alles nog in absolute eenheid in, in, in de kiem als het ware. We gaan naar beneden, naar nee, de vorige, vorige pagina weer. En de, de rechterkolom van Hassulam, de eerste regel. Lam het, kaima oot alef, de letter alef is opgestaan, we goelen enzovoort, dubbele punt. Amda oot alef, de letter alef is opgestaan, twee, welon nasa en kwam niet binnen, punt. Amar lake doorzboro, de heilige gezegende zij, zij tegen haar. Dubbele punt. Drie. lama een, ad, nich, neset, lefanae. Waarom kom je niet voor mij? Waarom kom je niet binnen voor mij, voor mijn aangezicht? Keshaar, holaut, jod, zoals de overige letters. For zoals alle overige letters. Je zegt niet. Zoals alle overige letters. Vier. Ambrale vanaf, vanaf, they say for him, punt. ribona ulam, meester van de wereld, Kiraiti want ik zag, shekool jod, dat alle letters, jatsu milfanecha, kwamen, gingen uit van jou, blie, blie, bli toilet zonder nut, als het ware. Uh, of zonder voordeel te behalen. Dus, uh, uh, um, zonder, zonder resultaat, zoals ik had gezegd. Maar, ze, uh, ze, wat zal ik daar, da wat zal ik daar doen? Punt. En nog meer. En bovendien. ki waar, na tatele, bed, wat jij gaf al aan de letter bed, het, zeven, Hamatana hagdolah zo uh, dat groot dat grote geschenk. ve we éénra oijle en Het past niet voor de grote voor de grote koning. Acht shia et het Hamatana -e zo dat dan dat hij zo afnemen, als het ware af. We afpakken de, een, een geschenk dat hij, dat hij aan zijn slaaf gaf. We laten het ota negen achter en om hem te geven aan de ander. Ook we leren van elke woord hier, kunnen we leren de eigenschappen van de schepper. En de schepper is dat, laten we zeggen, één soort met al zijn variaties. Kunnen we daardoor leren al zijn eigenschappen en passen ons ook... ook uh, al die eigenschappen proberen zelf aan te doen aan ons. Niet al bewijzen van gedrag, uiterlijk gedrag. Ook dat is goed, maar dat, uh, dat is nog niet genoeg. Maar echt van binnen. Dat als je aan iemand iets geeft, dan moet je dat niet geen spijt hebben of iets anders, of, of daarna zeggen dan, ja, dat uh, en dat en dat en dat. Ik kende iemand nu die... Uh, Iemand die gescheiden ging scheiden. En dan komen daar de ouders van zijn vrouw, van zijn ex-vrouw. Ze zijn nog niet gescheiden, maar ze hebben ze al besloten om te scheiden. kwamen ze daar met een hele ploeg. Ja, zo'n beetje paramilitair. Bijna zo. En dit magnetron is van ons, dat is van ons, dat is van ons, dat is afgepakt, alles. Zo. So, Kijk, één keer zo gegeven, moet je niet terugnemen. Alles wat het, wat het is, heb Als een man zijn vrouw verlaat, moet hij ook nooit kijken, nou moet ik alleen, alleen zijn broek meenemen, een paar kostuums van, van hemzelf, maar niet spullen meenemen, et cetera. Dat is dan absoluut verschrikkelijk. Is dan kan een mens, dat kan gebeuren, de mens schiet of verlaten naar een andere vriendin of een vrouw komt of een andere, op een andere manier. Maar niet dat soort dingen doen. Eén keer gegeven is zoals de schepper dat doet. Pak nooit terug. Ja? Zelfs als de slaaf zijn slaaf verkeerd gedraagt zichzelf. Zelfs als de slaaf uh, gaat tegen de schepper dingen doen. Ontneem die niets meer, niets van hem. Want altijd de schepper als, als het ware Beoordeel de mens op de, in de toestand waarin hij verkeert, zich verkeert ja? Als iemand ook op een bepaald moment goed zich gedraagt, en gedraagt, ontvangt iets goeds, dan wordt van hem nooit ontnomen. Ja, maar hij later zal dat, dat en dit en dat doen. Dus later, dat is later. Zullen we zien wat later zal zijn. Maar nu heeft hij dat wel verdiend of niet? Dus alles wat verdiend is, we hebben een rechtvaardige koning, ja, die altijd beloont voor wat men aan goede, goede doet. Negen, naar de punt. Amarla, de hele gezegende zij, zei tegen haar Alef, Alef Afal, Pi, Shebaot, Shebaot, Bet, Nivra, Olam, ondanks het feit dat ik in de letter, met de letter Bet de wereld, uh, heb geschapen. Ate uh, he Roschle, golöotje, jod, jij zal zijn de ho het hoofd, het hoofd hè? van alle letters. Ein bi, hier goed, ella Er is in mij geen ander, geen uh, eenheid behalve in jou. Bach. In jou, in jou zullen, alle kol alle berekeningen zullen in jou met jou beginnen of in in jou beginnen letterlijk. We kolen maar zeven jaar en alle daden van de aard van, van de bewoners van de wereld. We kolen hijje houd. Ik en en de alle eenheid is alleen maar door de letter Aleph. Onthouden we er goed, we zullen veel dat tegenkomen in de Kabbalah. We zullen zien wat de letter Aleph, dat alles zit eigenlijk in de letter Aleph. We zullen kijken naar de letter Alef, zullen we begrijpen dat alles zit, de hele, de hele wereld, de hele eenheid zit in de letter Alef. Jij zou, het is zelfs voldoende om bijvoorbeeld als je dan ergens in de file staat, of wat dan ook, dat je je vervelend je voelt, dat jij gewoon kijkt naar de letter alef, als je dan ziet wat de letter, de letter alef is, en welke krachten, jij zal dan alles kunnen zien, voor je ogen zien, wat betekent, wat daar boven staat, jude en daaronder is jude en dan is het de schuine balk, jij zal zien het hele, het hele, heelal, je kan <coughs> mediteren over de letter alef, waarbij het brengt jou tot absolute hoogte, dat er niet toe waar je bent, waar je zich bevindt, in welke toestand je verkeert. Maar daarvoor leren. Elke redding zit in de alef, want elke redding zit in de eenheid. Dus alleen leren dat. En uh, zien, niet zien dat steeds als hieroglyphen. Eigenlijk alle kracht zit in, in de letters, in deze letters. Je moet, jou eigen, je moet liefde hebben, genegenheid uh, hebben voor die letters. Zij zullen, zullen gaan door jou spreken. Alles zit, hele, hele, hele zegeningen, alle zegeningen zitten ook in die weergegeven, in de structuur van die letters en die zijn voor iedereen bedoeld. En absoluut voor elke mens, elke mens is het bedoeld en elke mens zijn ze allemaal gegeven.